12 uur. Jan van de Putten. Met hem en werden ze overreden. door de trein van Arnhem naar Nijmegen. De jongens waren op slag dood. Mensen die het zagen gebeuren. zijn opgevangen door slachtofferhulp. Personeel van gevangenissen. en TBS-klinieken. heeft vorig jaar ruim 2000 keer. melding gemaakt van geweld. Een stijging van bijna 20% in een jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers. van de dienst justitiële inrichtingen. die het ANP heeft opgevraagd. Het aantal meldingen over geweld in gevangenissen was het grootst. Volgens de Centrale Ondernemingsraad is de stijging het gevolg van bezuinigingen. De brand in een wolkenkrabber in Hawaii is onder controle. Het vuur brak toen nog onbekende oorzaak uit op de 26 e verdieping van het appartementengebouw in Honolulu. Er zijn zeker drie doden. In verschillende appartementen zouden nog bewoners vastzitten. Er worden nog mensen vermist. De Chinese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo is gecremeerd. De bekende dissident en Nobelprijswinnaar overleed eerder deze week... aan de gevolgen van leverkanker. Hij was 61. De plechtigheid in de Noord-Chinese stad Xinjiang... werd bijgewoond door zijn weduwe en enkele naasten en vrienden. Xiaobo zat jarenlang in de gevangenis voor staatsondermijnende activiteiten. Hij had meegeschreven aan een manifest... waarin werd opgeroepen tot democratische hervormingen in China. Bij een autoongeluk op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen zijn drie mensen om het leven gekomen. Hun auto vloog bij de afrit Haps uit de bocht en botste tegen een bom. De vierde inzittende raakte licht gewond. Volgens de politie zijn de inzittenden volwassenen. Het weer, wolkenvelden, vooral in het noorden en midden van het land wat regen, verder ook wat zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen geregeld zon, een enkele bui en ongeveer 23 graden.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 Dit is de zomer van ZFM, met, met nu Goedemorgen Zandvoort. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Zandvoort, daar aan de zee, met Zandvoort alleen.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 Genoeg om op dat moment de procedures goed te doorlopen en rustig te blijven en het ook uitstralen. Want je weet over het algemeen, uh, als je aan de gezicht van mensen kunt aflezen wat ze zelf denken, dan ontstaat daar iets ja. door. En dit is allemaal heel kalm en heel beheerst uh, is dat gebeurd. Mensen werkten goed mee, stond ook in de krant hè, dat Fantvoort heel kalm gereageerd had op die dreiging, als je ja. ziet naar nou, wat er is. Ja, later kijken ze naar uh, ja, wat er aan ja. de hand is. Maar mensen waren ook heel, uh, heel rustig. Dat was ook heel prettig om te zien. Zijn de mensen bij het pluspunt uh, ook al, uh, zeg maar, hè? want nu, nu is het een situatie waarin je dat kan peilen? Zijn die mensen ook geïnstrueerd? Zijn die voorbereid op inderdaad dit soort situaties? Zijn er vaste mensen bij Pluspunt die weten van, hé, er is nu iets aan de hand. Nu moeten wij gaan ingrijpen. Nu moeten wij gaan coördineren. Is dat vastgelegd? Ja, je hebt zoiets als bedrijfshulpverlening. Dat moet eigenlijk in ieder bedrijf, dat geldt overigens ook voor Pluspunt, moeten er mensen zijn die op het moment de calamiteiten zijn, kunnen helpen. Nou, dat is hier keurig gebeurd. En dat hebben ze ook op een hele nette manier,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 genomen. We hebben het stationsplein helemaal opgeknapt. Nou, dan heb je het over dingen die goed gaan. Dus je ziet hoeveel complimenten we daar wel niet voor krijgen. Hoe leuk is dat, dat geworden is. officieel geopend? Zeker, dat? zeker. Maar waarom staat dat grote bord dan nog steeds daar? Ja, omdat de aannemer denk ik nog niet de tijd heeft gehad het weg te oh, halen. Okay, maar het plein is, klaar, uh, ja. is, uh, is drie weken geleden hebben we dat feestelijk geopend... met de gedeputeerde Gelder voorbij. Want de provincie heeft er ook een belangrijke duit letterlijk in het zakje gedaan. Maar het entreegebied, de Kopenpassereel... Uh, dat is nu ook op een prachtige manier eigenlijk opnieuw ingericht... Uh,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 Mooie slotzin. Wij danken u voor de komst. En Dankjewel. wij wensen u in ieder geval veel plezier de komende zeven maanden. Heel graag. Dankjewel. En een zondag weekend. Succes.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 ...de andere kanten van Marco Tormes te kunnen laten zien. He, dus dat is een van de hoofdredenen geweest waarom ik het uh, wilde doen. Want anders is het wel van uh, de man van liefde en vergeving. En, uh, maar ik heb Welke dat... kant is dat dan? Is dat die scherpe kant waar uh, nou, we zien? Nou, ik... Uh,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 Daar hoor ik van op. Het is natuurlijk wel zo dat de column zo 370 woorden zijn. Ja. Daar kom je pas achter als je 371 woorden geschreven hebt, toch? Nou, je hebt zo'n tellertje. Of zit je van tevoren al? Nou, je hebt zo'n tellertje op je, op je woord...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 overzetten van een kaart. Nou, dat kon ik niet via internet. Ik ben uh, nogal digibeet wat dat betreft. Ik ben pas laat begonnen, laat laatbloeier. En uh, ja, dan, dan moet ik het omzetten van een Europa-pas naar een wereldpas. Ja. Nou, de, de pin uh, pas blokkeerde. Ik kon gelijk geen betalingen meer doen. Ja, dan moet ik naar Haarlem toe.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 Uh, je wil iets zeggen en je moet je gewoon heel strikt uh, aan, uh, aan de voorwaarden daarvan houden. Hè. Dus uh, je kan hartstikke leuke woordspelingen bedenken, en, uh, een mooie metafoor. Ja, Kill Your Darlings haal ze er maar uit als het niet bijdraagt tot kristallisering tot van het idee. Van het dus je moet gewoon, wat wil je zeggen?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 En dan uh, zouden er een mooi zes gedichten kunnen staan. Uh, je bent erg scherp. Uh, <laughs> ik zie ook het gedicht liggen uh, uit Haarlem. Ja. Zou je dat willen voordragen voor ons? Ja, natuurlijk wil ik dat. Stad, rivier, mens. Wat kunnen wij leren van een stad en haar rivier? Dat wij niet hetzelfde hoeven zijn om bruggen te bouwen. Dat wij van elkaar kunnen houden...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 strand kust, dus dat is uitermate zijn dat je kwijt. ja ik bedoel dat, dat is heel kwijt, de, de, maar zo'n uh, groter gedicht uh, dat is uh, ja.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 het stukje, want daar was een discotheek uh, ja. was een club, uh, was dat Caesars uh, die daar, ik weet niet hoe dat heet, nee, was op nee, de helft was de ingang, het in de stationstraat ja. natuurlijk ja, nee. maar, uh, waar nou uh, zo'n rook uh... ja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 Ja, ik, ben niet, ik ben wel een schilder, maar meer een kunstschilder. Dus, ja, dat kan ook op die muur. Uh, nee, maar goed, dat zijn er wel van die maar dingen is in het die. een pand. Ja, maar we kunnen. Kijk, we gaan, gaan niet gelijk met mijn hakken in het zand staan. Nee, nee, nee, uh. nee, nee, ja. Dus ja, ik, ik, ik probeer, uh, probeer iets tot stand uh, te brengen. Ja. En uh, dat, pro, dat moet je doen. Uh, dat kan je het beste doen door uh, de neus uh, dezelfde, dezelfde kant te hebben. Marco, uh, wij zien hopelijk in september de gedichten op de muur gespoten worden. Uh, in ieder geval nog. Uh,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 zit Zandvoortse wildhoudster Marlene Sjerps Ho ho -ho ho ho ho ja, Hou Ze ja, ja. ze. Ja, houdt ze. Hou je ze? geef niet weg. Nee, nee. <lacht> nee, weggeven doe ik niet. Nou nee, maar verkopen ja, toch weven. wel. Ja, betalen toch ja, wel. Ja, verkopen Ja, dat bedoel ik dus. Ja. Maar uh, je bent uh, een klusser en je bent bezig om een band op te zetten. <lacht> ja. Jeetje, heb je ja. nog wel tijd om dan uh, te beeld het houden? Het is wel Ja, ik doe ik nog wat appartementen en morgen sta ik op de markt nog met allerlei Italiaanse kleding en... Het begint een, een beetje druk te worden momenteel. Ja. Dat is wel goed ook, want ik heb tijd lastig gehad. Ik had in november een nier weggegeven aan, aan, aan iemand, mijn ex. En dat herstel wilde niet komen. Dus oh. ik ben heel lang heel moe geweest. Dus en, ben je heel goed bezig geweest en dan en, krijg ja, je er ja, nog uh, een klap voor een terug? Klap, ook. Nou ja, ja, dat was niet zo fijn. Maar nee. goed, sinds april gaat het allemaal een stuk beter. Dan kan okay. ik weer aan de gang van alles. het is druk. Uh, dat is lekker. Waar is je atelier? Uh, in de Oude Marie School, in, uh, Achter de Aga, Aga, uh, Agatakerk. Oh dus ja, is, daar uh, zitten meerdere kunstenaars ja, uh, ja, in, Ja, hè? ja ik ben een van de langs zitten daar. Oh. Ja. Ik ben uh... een van de eerste krakers. Nou, hé, hey, niet zo negatief. <laughs> he. <laughs> ik heb de tuin gekraakt. Dus ja, wel, precies. Ja. <laughs> ja. Maar daarna is het goed overleg met de gemeente. Is dat rechtgezet? En er zitten dus meerdere kunstenaars ja. die, die met veel plezier daar van alles maken. Ja. Ja, ja, ja. Je zei net, ik heb het druk.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 kan ik me nog goed herinneren dat er ontzettend veel commotie geweest is over het uh, beeld in de branding op ja. de boulevard. ja, ja. ja, ja, ja. En als ik er nu mensen over spreek vindt iedereen het geweldig. Ja, ja. Het heeft twee jaar geduurd ja. voordat het uiteindelijk geplaatst werd, een, er waren vijf mensen die aan de overkant die bang waren voor precedentwerking. want uh, als er een beeld geplaatst wordt dan kunnen er ook gigantische reclameborden neergezet worden en weet ik veel allemaal. Okay. Ja, ik heb het verbond nooit zo gezien, maar goed, uh, <laughs> er zijn altijd mensen dat het die wat... het is toch iets heel anders lijkt, maar, ja, maar goed. Ja. Nou, het mooie was toen, toen het beeld uiteindelijk geplaatst werd, was 2007.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 Het zand wordt op zijn smals, helaas. Dat is zand wordt ook, maar... Uh, Maakt het ook wel weer komisch. Ander dingetje uh, is ook dat er een beeld van jou gestolen is. Uh, is dat zo? In Noord? Nou, niet gestolen. Nee, nou. het was van zijn sokkel getrokken. Maar het was toch vertrokken ook gelijk? Nee, nee, nee. Het was, was zei, alleen beschadigd? Zei, ja, ze hebben het eraf gehaald. Nou, ik dacht dat het ook vertrokken was. Nee, en ze hebben het ernaast neergelegd. Het, uh, ja, dus daar, daar uh, zien we de diepere noodzaak ook niet van in. Er volgens heen. mij een paar mensen die mij niet zo aardig vonden ofzo. Dan moeten ze midden in de nacht met een man of vier, vijf aan hebben zitten trekken want dat doe je niet zomaar. Nee. Met, uh, het staat er gepast. Het, het was niet doorgezaagd. Het was echt om de touw ja, omhoog, om, ja en Het is echt een klus geweest. Ja. En uh, ja. Energie <laughs> kon, anders in ja, Ik kan me straks wel leukere dingen voorstellen eerlijk gezegd. Maar als je goed, daar niks het, te doen uh, hebt dan... Uh, ja. Hey de band? De band. Nou, ik heb jarenlang in een band gespeeld. dus uh, redelijk bekend, nationaal niveau, Godworst. Dat was echt uh, ruige muziek, was dat. Uh, was 18 jaar geleden mee gestopt. En daar vijf jaar geleden weer mee begonnen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 en dan zien we wat het gaat doen. Dan gaat hij de wereld in. Dan gaat hij gewoon de wereld in, ja. En maar, ik, ik gooi mezelf erachteraan. Ja, het maken <tomarmate> ja. van uh, muziek. Uh, wat, is, wat is jouw deel in het maken van die muziek? De tekst of de muziek zelf? Uh, de structuur van de nummers. De tekst van de nummers. Ik, uh, ik zing het zelf natuurlijk. Met mijn mooie, zware stem. Ja, dus. <narmate> En, uh, <tomarmate> en uh, ja, en samen. Uh, uh, mijn maat André, die, uh, die maakt die, de, de, de, de, de, de, de muzikale invulling eigenlijk. En soms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 Ik programmeren en werkvertomen. Maar oh, dat doe je ook Websites maken, ja. Dat is, uh... Even over die tuin terugkomen daar in uh, bij die Marierschool. Staan daar ook beelden van jou? Uh, nee, in? nee, nee, nee. Nee, dat is gewoon, ik, ik ga geen beelden buiten neerzetten. Het is gewoon, uh, het is mijn werkkapitaal. Oh ja. nee, die tuin is toch. Is dat niet een afgesloten tuin? Is nee, tuin? hij is afgesloten. Maar ik heb er wel dingen neergezet. Uh, Lastflessen, las, lasflessen, zuurstof, acetylene. Ja, die waren op een gegeven moment ook weg. Dus. Uh, heeft ja. iemand over de muur heen getild, of weet ik het allemaal. Dus ik zet daar niks neer. Ik zet ze liever in het museum. Daar staan er nu vijf. Heel ja. mooi opgesteld. Ja, daar komen van, uh, we nog even op terug. Ja. Uh, het Zandvoorts Museum heeft jouw uh, mooie beelden staan. Ja. Um,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 En uh, ja, daar was ik wel heel blij mee natuurlijk. Want dat vind ik zelf ook. <laughs> ja. en wat, ja. is de, wat is de aansluiting van, van jouw beelden met, uh, met dat wat er uh, aan zandsculpturen uh, staat? Um, ja, dat zou je aan Hilly moeten vragen. Maar wellicht schaart zij mij onder de Hollandse meesters van, de, nou, van vandaag. Wat een compliment. Ja, ze is een groot fan van ja? mijn werk. In ieder geval de Zandvoortse meesters. Nou... <laughs> Wereldmeesters durven betalen. Een wereldmeester. Ja, ja, ja, ja. <lacht> Niet te bescheiden. Ik ben overal bescheiden, over, behalve over mijn beelden. Ja. Nou, dan wil ik nog wel een vraag over de beelden stellen. In uh, welk beeld staat het Verste Weg? Van mij, ja? uh, Maaseik. Nou, Maas Eijk. Ja, België. En dan hangt een uh, beeld aan de muur, in twee delen. Een soort broche voor, uh, voor een huis, speciaal opgemaakt. Ook op verzoek gemaakt? Ja, opdracht. En, eh. Uh, ja, dat is heel... Ja, is dat staat heel mooi. <laughs> maar dat is de verste weg op dit moment. Ja, ze moeten natuurlijk nog veel verder. Nee. De Oceaan over. Ja, de ocean. Gewoon de Oceaan over. Dat wilde ik ook een beetje. Hoop je dat er uit die expositie in het Zandvoortse museum dan werkopdrachten komen? Is dat iets wat je ambieert? Dat je zegt, van nou, dat is toch wel mijn goal? Ja, dat is uiteraard mijn ambitie. Maar hier in Zandvoort zie ik meer als een presentatie aan de Zandvoortse bevolking en de toeristen. Het is een museum, dus.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 en daar staat het echt voor een verkoop hier. Een verkoop, ja. een verkoop, ja. Ja. Dus, uh, ook bij René de Vreugd? Uh, dus staat ook werk van jou over is het samen nee, nee, het is een samenwerk in okay. verband met hem. Daar, ja. daar. Hij heeft daar een eigen etage momenteel. dus uh, Een hele grote galerie, met grote beeldentuin. En, uh, <lacht> daar komen ze wel op tot hun de recht, denk ik ja, zo nou ja Ik hoop dat er, uh, dat er wat van komt. Ja. Uh, we blijven je volgen als beeldhouwer. En zeker in de band. Als het eerste nummer uit is, dan willen wij dat graag draaien hier. Het is een hele mooie. Het is ook wel leuk om te weten. Want, uh, de band, de nieuwe band, heet Walking the Sheer. Het nummer heet Walking the Sheer. En Walking the Sheer heeft een tweede zin de Seas of Sheer. En dat is weer de titel van het beeld aan de boulevard. Kijk. Dat, uh, Kijk. Alles, alles heeft verband bij mij, ja. We gaan het uh, zeker brengen, Marlène. Ontzettend e bedankt. Ja, ja, okay. En mensen nog even naar het uh, Zandvoortsmuseum om je houden. Ja, uh, uh, ja, uh, ja. en morgen naar de markt, hè. En de de de de de markt. Morgen, morgen naar de markt. Dat is uh, een mooi bruggetje <laughs> naar, uh, naar de agenda. Daar hebben we nog net een aantal minuten voor, denk ik. Yes. Hollandse Meesters.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 Dan uh, is er morgen de DNR...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 ja, ik vond dat. Die Rugianse jongen, wat is dat ook een kanje? Ja, dat niet was heel Normaal. Erg leuk. Zo jammer dat het plein niet voller stond als dat het uh, was. Maar aan de andere kant, de mensen die er waren, hebben enorm genoten. genoten. En uh, ja, het zijn super, uh, super helden hoor, voor mij. Echt waar. 23 juli is Zandvoort Alive bij Brussels en Mango's. En dat begint om 4 uh, uur middags. En dat gaat door tot de kwart voor 12, denk ja. ik. Ik, uh, ik hoop dat de wind de goede kant op staat. <lacht> kan jij op je, je balkonnetje gaan ik zitten? Ik het zeggen. <lacht> Gerry ook, want die, die, die woont erboven. 28 die juli geval. is er weer Ibiza Markt op het Badhuisplein van 2 tot 8 uur s avonds. En dan maandag 29 juli, Ayuma zomerfestival, Festival, Summer Festival met art, yoga, DJ, live acts, finger food Asian van 10 uh, s ochtends tot 10 s avonds. 30 juli is er een National Old -timer Festival op het schuur van uh, Zandvoort. En uh, alle vaste dingen kan men weer zien bij ook Zandvoort. Want gezien de tijd moeten we